Vijf uur. Waterbalgemoed bij het RWS Journaal. Nederlandse Zaken wil dat er serieus wordt nagedacht over een Europese FBI en CIA. Volgens hem voldoen nationale diensten voor veiligheid niet meer. Koenders zegt dat na elke terreuraanslag blijkt dat de verschillende stukjes van de opsporingspuzzel er wel waren, maar dat ze verstopt zaten bij binnenlandse diensten. Een Europese variant van de FBI en CIA kan dat oplossen, denkt Koenders. Samsung kampte het derde kwartaal met de grootste verkoopdaling ooit... door de mislukking met de Galaxy Note 7. In juli tot en met september verkocht het bedrijf 12 miljoen telefoons minder... een daling van ruim 14 Kort na de introductie in augustus bleek dat de Galaxy Note 7 in brand kan vliegen. Het toestel werd uit de handen genomen. Ondanks het fiasco blijft Samsung wel marktleider. Het bedrijf verkocht in het derde kwartaal bijna 72 miljoen smartphones. In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht wordt slecht leiding gegeven, waardoor ook de veiligheid van patiënten in gevaar kan komen. Dat staat in een rapport dat het UMC zelf heeft laten maken en in handen is van tv-programma Zembla. Volgens de onderzoekers is de kwaliteit van de leiding op sommige afdelingen ronduit zorgelijk te noemen. Medewerkers durven niet in actie te komen als er iets mis is uit angst voor hun eigen baan. Het UMC Utrecht liet een onderzoek doen nadat Zembla ernstige misstanden op de KNO-afdeling had onthuld.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 Het weer nog. Vanuit het westen stevige buien. Met ook kans op onweer en zware windstoten. Vannacht blijft het buiig. Morgen eerst wat zon. Later weer buien. En dan een graad of acht. Dit was. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. Het is nu vooral druk in de Randstad. Er staan 70 files. Op de A4 richting Amsterdam een half uur vertraging tussen Delft en Zoete En op de A7 Zaandam-Horen tussen Zaandam en Purmerend Noord 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A9 naar Alkmaar tussen knopend Holendrecht en knopend Rotterpolderplein. 20 kilometer en drie kwartier vertraging. Ook drie kwartier vertraging op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Duivendrecht en het Koenpleinstad 15 kilometer. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegijn, 10, half uur extra. Ook een half uur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 Ja, dat krijg je ervan. He. Als je eventjes met iemand staat te praten, dan vergeet je de tijd. He. En dan vergeet je ook de muziek in te starten. Ja. Maar het was wel gezellig, hè, toch? Ja, heel gezellig. Even, ja, ja, ja. We ja. hadden oh, het even over iets heel leuk, Over stoppen of het roken en zo. Ja. Dus dat was best wel... En dat de avondspits heel erg druk is. Dat ja, hebben we het ook dat over gehad. Het is een had. monsterspits. Ja. Horrorspits, ja, schrijft ja, ze zelf. Ja, moet je nagaan. Is hij al binnen? Ja, die is ook binnen. Gedaan met de rust. Ja. En ik heb een heel leuk plaatje om mee te beginnen straks. Nou, gezellig. Ja, echt. Je zal het wel meemaken. En welkom terug voor het tweede uur. Gezellig uurtje. Weer met Imka en Ronald. Keus. Dank je wel. Ja, toch? Heerlijk. Goed zo. Gaan we hem even helpen? Ja, dank je, dank je, dank Shhh, je. Jonge, jonge, jonge. Ja, nou, het mag ook wel eens een keer door mijn haar gestreken worden, toch? Of niet? Nee, dat is bij jou niet zo moeilijk, hoor? Nee, dat dacht ik wel, al. Ik haar. Je moet wel zoeken. Jonge, jonge, jonge. Hoe zo gezellig hier zo? Nou, ik, ik heb wel wat gezellig. We hebben een evenementenagenda van november. Er zit er een te wachten hier. De 18e, de Zandvoortse DNA. Open tentoonstelling, <laughs> Zandvoort Museum, 4 uur smiddags. De negentiende hedis Internationaal. Henk Jansen en Dick Hoezee met All Help in Theater de Krocht aanvang 8 uur. De negentiende Zandvoort 500, circuitpark Zandvoort. De twintigste culinair Rondje Zandvoort. Culinaire wandeltocht langs Zandvoortse restaurants. De twintigste Jazz in Zandvoort met Jan Wessels. Theater de Krocht aanvang half drie smiddags. De twintigste Classics Concert met z'n Symfonieorkest Haarlem. Wat voor Symfonieorkest Haarlem. Protestantse kerk, aanvang om drie uur s middags. Dat is mooi. De twintigste. De Zwaasie Soul so, so, Er komt weer zo eentje. De Zwaasie Soul So Band. Amsterdam Bied Hotel, aanvang vijf uur s middags. Hoe heet die band? De Swazi Soul Soap Band. Oh, dat is een mooie. En op de 25e, dan is het weer Ladies Night. Diverse stands met persoonlijke verzorging. De blauwe tram van 8 tot half elf. Ah, oh. ja. bikini wax. Ja, zelf. de Zwazi -Soul, soul soul Band. Nou, klinkt dat? Ja, ik vind nee, nee, ik vind het... Uh... Ken je die of niet? Nee. Jij vindt dat klassieke concert heel mooi, geloof ik, hè? Ja. Ja, is dat mooi? Ja. Ga je er verder in? Nee. Oh. Ga jij er wel eens heen, imka? Ja hoor. We ik ga ook een... naar balletvoorstellingen? Ja, een... ja. Even een gesprek ja, door... ja, maar dat, dat doe je voor die mannen in die strakke majo's. Nee, die liet ze net ja, zien dat wel, wel. Ja, ja, wel. ja wel. de, de sterf van de Swaan gaat toch echt over een vrouw hoor? Ja, maar er zitten ook voor die mannen in die strakke majo's in. Oh. Dat, dat, dat weet ik. Dat is, denk... dat, is dat zo? Dus ja, bent ja, ik, ja. jij bent er ook wel eens geweest? Ja, dus. jij bent er ook wel eens geweest. Ik ben één ben keer naar een mannenballet geweest en dat ging over voetbal. Is dat zo? Ja, dat was een gigantisch leuke voorstelling. Het duurde maar drie kwartier, maar dan deden ze dus een voetbalwedstrijd na. Terwijl ze aan het ballet dansen ja. waren. Geweldig. Ja? ja? Ook met een bal? Ja. Ja, meerdere ballen. Als het mannetballet is, het ballet... Misvraag. Misvraag. Welke film? Ik heb geen idee. Weet jij dat? Best praat antwoord. Hm, niet weer Beverly Hills kop, hè? Nee, joh. Oh. Heel veel vliegtuigen. Oh. Robocop. Ja, hm. inderdaad niet nee. <laughs> Die met Tom Cruise, ja. Ja, kijk, ja, Tomcat. Tom Cat, dat is een tekenfilm. Oh, staat ook oh. hè? ik kom niet op de naam van de film. Maar je weet, ik weet welke je bedoelt. Met, dat die piloot ja, dat is. Daar zou hij toch aardig in de buurt of niet? Met Topcat. Ja, ah. precies hetzelfde. Maar dan heel anders. Top ja, Topcan. Ja, Topcat ja. Top, Top is hetzelfde. Ja. Ja, en als je goed luistert, dan lijkt het op Adel, Is het niet? <laughs> oh, nee. ja. Dat heb ik één keer gezegd. Volgens mij moet ik dat mijn leven, jou, ja. mijn leven lang horen. Echt wel. Ja, wel? ja, ik heb Pink ergens in de lijst staan. Ja, dus we gaan zo ja, meteen nog een ja, keer ja, vechten. Ja, doe maar. Ja. Imka, vertel eens wat. Vertel eens wat. Nou, ik zag dat vanavond uh, Harry Eggers in de Velsen Schouwburg is. Dat is leuk. Oh, ja. oh Den Haag. Ja. Mooie stad achter de deuren. Er zijn nog een de de flink aantal kaarten. Vanavond en morgenavond. Oh, ja. Het is echt heel Als je willen lachen. Ja, dat is echt heel leuk. Zijn ja. hij ja. ja. Ja. Hij heeft een keer een stukje gedaan. daar heb ik zo om gelachen over dat hij bij, uh, over roken... dat hij op een balkon moest gaan staan ja. roken... Bij, op een verjaardagsfeestje. Oh, ja. En dat dat ja. neefje ja. dat ja. zat met ja. het raam open... <laughs> achter ja. zijn computer... Ja. Ja. Te, te klagen ja. dat hij stond ja. roken. Ja, en en toen toe gaf hij een antwoord over... ik zal je muis zo verschoppen... dat hij met de rim ram, weet ik, want ik moest er vreselijk om lachen. <laughs> ja, ik ken, die, ik ken dat wel. Die, uh... ja. ja, ken je het wel? Ja, dat nou. stukje nou, ken nou, ik nou, wel. wij we zijn, bij, zijn we heel blij dat jij dat kent. Nou, kunnen we weer we verder. En wat heb je verder nog? Jeetjes gonna... echt. goed ja.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 Ik moet af en toe een beetje wat uit de Hanse jeugd draaien. Ja, dat is waar. Dan kan hij niet mee Ja, anders dan voelt hij ja. zich zo uh, ja. eenzaam alleen. Zal ik even wat vertellen, Remy? Over het Zandvoorts DNA. Alweer? Ja. De zalen van het Zandvoort Museum worden omgevormd tot een groot depot met cultureel historische kunstwerken aan de wanden. Het overzicht van deze collectie toont de bezoekers zowel zoveel mogelijk wat er allemaal in de opslagplaatsen van het Zandvoortmuseum staat. De thema's tentoonstelling is gefocust op de zogenaamde Belende Kunstregeling, de BKR, collectie van Zandvoort. Deze BKR-collectie is in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw... door de gemeente aangeschaft op basis van sociale uitkeringen... en bestaat uit ongeveer 150 schilderijen... gemaakt door Zandvoortse kunstenaars. Op vrijdag 18 november opent de wethouder van cultuur, Gert-Jan Bluis... deze bijzondere tentoonstelling. Iedereen is dan vanaf 4 uur van harte welkom bij de vernissage. Ik vond dat een, er zitten af en toe aardige dingen tussen... Nou. Ja, ja, de... ja zandvoorters kunnen af en toe wat, hoor. Ja, het gaat sowieso over de hele BKR-toestand. Daar hebben ze aardige dingen mee. Ook een hoop bagger, hoor. Maar, uh... Heb je dat wel eens gezien dan? Ja, ja, ja. Oh. Ja, niet wat ze in Zandvoort hebben gemaakt, maar de, uh, in de periode dat ik zelf bij een gemeente werkte, dan uh, kwamen die jongens regelmatig voorbij. Oh. Met mooie dingen af en, toe. af en toe. Ook met af en toe dingen waarvan ik dacht van, nou. Dat is niks een kleine neefje van twee had dat ook kunnen doen. Maar. maar ja, dat heb je tegenwoordig met oude kunst ook wel eens. Kijk nou eens naar Karel Appel. Vind ik ook niks. Ja, nou, de, de, de, degene die zijn kunstwerk hebben gekocht... die zijn het dan ja. niet mee eens. Nee, maar Heijemans vind ik ook niks. Die met die vier vrouwen, weet je wel. Dames en heren. Dat is we Anton Die bedoel ik. Anton Heijboer. Je kan zeggen van Heijboer wat je wil... maar hij deed het wel met drie vrouwen tegelijk. Nee, dit, hij deed het niet met die vrouwen ja echt wel nee oh echt wel oh sorry. ach man wat een... man man man man wat deed hij het met die vrouwen wat precies weet ik niet maar hij deed het wel oh dat wist ik niet ja. <laughs> oh ja hij boer heet erin. hij boer Anton ja Anton ik ben in zijn huis nog geweest ja ik ook helemaal niets meer het was helemaal niks het was eigenlijk geen huis het was een schuur ja. ja en dan woonden die gewoon ja. met die vier ja en het waren een mooie vrouwen ook dat dacht ik kijk hij woonde niet in Chicago. Ssst, Ssst, muziek. In de heat of a summer night. In the land van the God In van Chicago, die. de talk Chicago, still En a man named try to make that town his own And die. to war Forces of the law, I heard my mom cry. The sound of the battle rang through the streets of the old East Side till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. There was shouting in the street and the sound of running feet. And as someone who said, about a hundred cops are dead. I heard my mom. my mama cry. I heard her pray the night Chicago die. Brother, wanna night to be for sale. Brother, wanna fight to be for sale. Yes, indeed. Then there was no sound at all. But the clock upon the wall. Then the door burst open wide. Daddy stepped inside And he kissed my mama's face And he brushed her tears away That night Chicago died Ze zijn druk bezig, helemaal schrikken, schrikken, schrikken, schrikken. Wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Nou, we gaan iets vertellen over de jazz, denk ik. De jazz. Ja. jazz. Jazz. Jazz okay. in Zandvoort met Jan Wessels. Op 20 november van half drie tot half vijf. Uh, op 4 september is het seizoen, 15e seizoen van de concertreeks Jazz in Zandvoort... van start gegaan in Theater de Krocht. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haarumse bassist Erik Timmermans. Van Medefaan is het de doelstelling van deze concerten geweest... dat de liefhebber van jazzmuziek op concertmatige wijze... een kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. Wie ook de gast is, u kunt er zeker van zijn... dat iedere gast die we uitnodigen de moeite van het beluisteren waard is. In de voormiddag een strandwandeling tussen half drie en half vijf... genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht... zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag concerten in de prachtige theaterzaal... die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u alle concerten wilt bijwonen... kunt u een paspartout aanvragen voor slechts 100 euro. Nou, nah. nah. geen geld. Nee, of. Nou ja, voor, voor zoveel ja, concerten natuurlijk Als niet. je niet van jazz houdt, is het veel geld, hoor. Ja, ja, nou, ja. Ik word, ik word bloednerveus van die muziek, van jazz. Het <laughs> ja. hangt er vanaf, ja, je hebt hele rustige, maar je hebt ook hele drukke. Ja. Ik, ik ja, vind van jazz, van de jazz over het algemeen best wel goed. Alleen de, nou, het, het alleen de moderne heel, niet. Nee, maar ik gaat, het, sommigen gaan heel erg, leunen heel erg tegen soulmuziek aan. Daarom komen ook al die ja. soulartiesten bij de, het noord Sea Jazz Festival. George Benson ja. en zo. Oh ja, nou ja, dat vind ik wel goed. Ja, ja, Noordse jazz vind ik wel aardig. Dat ben je wel ja. eens kwijt. Dat is, dat, ja. dat, dat is de lekkere jazz, Dat ja. is wel uh, ja. prettig om uh, te horen. Lekker maar de meeste jazz word ik echt. Uh, nou, dat is de moderne, dat echt, bedoelde ik uh, niet. Dat is alleen maar een hoop getetter waarin niks op slaat eigenlijk. Vind ik. Toch? Nee, geen idee. Oh. Als jij dat zegt, dan is dat moderne ah, ah. jazz. Ja, want ik heb er verstand van. Ja, toch? Ja, ja, je moet ergens verstand van Nou, dat bedoel ik. Ja. En jij wil lekker eten, of niet? Ook. Hij Is dat zo? Naam een toekje toekje Our favorite song So while she lay there sleeping I read the paper in bed And in the personal columns There was this letter I read If you like Kenya Colada Said, I never knew that you liked. Westkust weerbericht. De schuif openzetten. zetten. <laughs> Vandaag scheen dus geregeld de zon, maar kwam het ook tot enkele buien. De wind waaide uit het zuidwesten en was matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee. Windkracht 4 tot 6. De temperatuur sticht tot maximaal 10 graden. Dan ga ik nu even op het nieuws van RTV Noord-Holland. Het komt nu al her en der met bakken uit de hemel... maar in de loop van de middag barst het noodweer echt los. Vanmiddag en vanavond kunnen we ons grap zetten. Het gaat stormen en hard regenen. De windstoten aan de kust hebben aanvankelijk een snelheid van 60 km per uur. Vervolgens wellen ze aan en denderen ze met zeker 90 km per uur over de provincie. Het is er zeker ook in het kustgebied kans op onweer en korrelhagel... waarschuwt het KNMI. Korrelhagel? Korrelhagel. De regenbuien... Ja, anders heb je tennisballenhagel. De ja, korrelhagel, dus maar ja, dan heb je ook ja. staafjeshagel, ja. kubushagel, ja. Ik ga even driehoekhagel. Verder. De regenbuien worden in de loop van de avond Paralelel. harder en harder. pipidumhagel. Sorry. Ik ben met weer bezig. Jij oh, met hagelslag oh, staat in de keuken. Ga me zoeken. De regenbuien worden in de loop van de avond harder en harder. Volgens Noord-Holland-Weerman uh, Noord Jan Visser vallen die gelukkig wel na de avondspits. Op beelden van buienradar is goed te zien hoe het regenfront zich gaat ontwikkelen. Afgaand op die voorspellingen kan je tussen 7 en 8 maar beter binnen blijven. En dan gaan we naar de verwachting voor morgen. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er komt ook tot een enkele bui. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt tot ongeveer 8 graden. Zaterdag is het bewolkt en is er kans op enkele buien met daar ook onweer bij. De wind waait nog steeds uit het zuidwesten en is matig over land en vrij, vrij krachtig aan de zee. De temperatuur stijgt tot maximaal 8 graden. Zondag krijgen we te maken met een depressie en is het bewolkt en regenachtig. De exacte koers is nog niet duidelijk, maar er bestaat kans op een zuidwestenstorm. Er zijn nou. pilletjes voor hè, als je te maken krijgt met een depressie. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja daar word je heel blij van. Oh, ja? Dus ja, misschien is dat wel wat. Nou ja, misschien. Je, je zit me aan te kijken van waar heb je het over, maar het is ja, echt. Ik zit nou, je zit en... niet aan te kijken waar heb je het over? Ik ga <laughs> <die, laughs> je Een plaatje draaien. <laughs> <laughs> <laughs>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 Today I got a lot to do He said I'm so jealous You walked away in a smile and smiled and you said you know I'm gonna be like him Yeah you know I'm gonna be like him Door even afscheid van Imka. Ja, Imka, die moet iemand van de trein halen. Imka, in ieder geval een heel goed weekend en bedankt ja, weer. Bedankt. En de graag de volgende week. Tot volgende week. Hartstikke leuk. Nee, jij bent de volgende week niet. Ik ben de volgende ik week. Ik ben week. Niet. boos op ja, hem. Ja, dat mag je met <laughs> rook doen. Ja, dat is niet, niet echt lief tegen mij nee, vandaag, vond nee, je wel? Nee, ga maar volgende week hamburgers eten. Ja, ga ik doen in Hamburg. In Hamburg ga ja. ik doen. Ja. Oké. Okay. moved away i called him up just the other day i'd like to see you if you don't mind you said i'd love to dad if i could find the time you see my new jobs are hassling the kids of the food but it's sure nice talking to you dad it's been sure nice talking to you and as i hung up the phone it occurred to me He'd grown up just like me. mist like little little Ja, ja. weet je trouwens, dat, dat zand wordt weer een, een ster bij, hè. Ja. Oh. Een negenjarige Lola uit Zandvoort speelt in de musical Siske de Rad. Lola van der Broek staat vanaf 20 november op de planken van de Lamar Theater in Amsterdam. Als lid van de jeugdkerst in het nieuwe musical Siske de Rad. Samen met een aantal andere talent voor de kinderen werd zij tijdens de auditie in Zaandam gekozen uit 350 aanmeldingen. Waarna in juni de repetitie startte. Lola, negen jaar, is er maar wat trots op. Ze krijgt volledige medewerking van haar school om te repeteren voor de voorstellingen. Dit is zo leuk, ik denk dat ik hier later in door wil gaan, zegt ze met glimmende oogjes. Nou, daar kan ik me iets bevoorstellen. voorstellen. Ja, ja, dat is toch hartstikke leuk, ik ga man. Ik zou zeggen, geniet ervan. want het, uh, ja. mooie, mooie ervaringen. Zo is dat. Ja, natuurlijk is dat zo, want ja. dat zeg ik het niet. Nee, dat is waar. was early morning yesterday.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 But I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without anchor. Is het niveau van deze show nou met 33% gestegen of gedaald? Wat zeg je nou? Ja, dat is een goede vraag, hè? Ja, ik heb ik geen idee van. Nee. nee. Maar het is een nadenkertje. Hè? Ja, ja. Ja, we zijn nu nog met twee. Ja. ja, dat is, is waar. Het, ja. ja, vriendin van, van Imkazen is uh, nu weg. Het spijt me voor je. Maar goed, wij zijn er nog, dus het blijft, ja, nee, geze ja, ja, het ja. blijft gezellig. Dus 66% blijft gehandhaafd. En het blijft ook 66% en 100% gezellig. Wacht even, dat is ja, ook een nadenkertje. Niet wijs, hè? Want dan uh... oh, Sorry. We gaan. Uh, ik ga het even hebben over live muziek bij App en Vloed. Op zondag 20 november, zoals we al gemeld hebben, vindt de culinair rondje Zandvoort plaats. Na afloop vindt er bij App en Vloed een soort afterparty plaats met live muziek. De Swazi Soul Soap band zal ervoor zorgen dat de dak eraf zal gaan. Leuk weet je, de zanger van het band doet dit jaar mee aan de Voice of Holland. De eerste ronde heeft hij al gehaald. Nou, vooruit maar weer. De muziek begint om vijf uur en de entree is gratis. Iedereen is welkom. De organisatie Amsterdams Beat Hotel. Telefoonnummer 023-201-0302. En het e-mailadres reservations at En als u wilt kijken op de website is het www.amsterdamsbeathotel.nl. Nou. Als het dak eraf gaat, is het met de hoop dat het droog blijft. Kijk, toch? dat betekent niet ja, dat wij beter wel hebben, ja. Maar het wordt zondag ook iets beter weer dan nu, geloof ik. Ah, oké. Okay. Ja, dat kan in ieder geval slechter, volgens mij. Nee, zeker niet. Nee, we gaan even, even gevoelig doen. Nee, hè? Ja, ja. Maar. Heb je zat ook erbij? Nee. kan wel we janken. Ja? Ja. In de spiegel gekeken. Ja, elke morgen. <laughs> It's time to win. wel een vraagje. Misschien weet jij dat. Waarom hebben de ramen op de Wallen rode verlichting? Weet je dat? Ja, volgens mij is het uh, rood, dan mag je niet naar binnen. Dan is het bezet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat heeft er niets mee te maken. Zie je dat ik er heel weinig kom? Ja, dus dat nee, ik heb er geen verstand van. Nee, ik ook. Niet. Jij gaat niet, het antwoord ik ga, geven. Ga het ja. nu, ik ga het nu voorlezen. Ja, nee, gaat het al, jij weet het al. Ik weet het al, want ik ja, heb het net al gelezen. Wist dus. jij niet ook dat jij het wist? Ja, die weet het ook. Ik zal het je vertellen. Rode lichten worden alleen gebruikt op de Amsterdamse wallen... maar in de roze buurten over de hele wereld. Over die traditie bestaat verschillende theorieën. De oudste verklaring komt uit de Bijbel. Rashab, een vrouw die in de Bijbelboek Jozua wordt geïntroduceerd... als prostituee, maakt haar huis herkenbaar met een rode koord. Daardoor zou deze kleur zijn uitgegroeid tot het symbool... van de dames van de lichte zeden. Volgens het Engelse Oxford English Directory werd de term red light district voor het eerst gebruikt in 1894... in de Amerikaanse krant Sunday Castle Register. Prostituees in het plaatsje Dodge City in Ohio... werden volgens de krant vaak bezocht door spoorwegarbeiders... die hun rode lantaarns mee naar binnen namen. De andere theorie is dat prostituees rode lampjes gebruikten... om geslachtsziekten te verbergen. Volgens de oude prostituee en schrijfster Metje Blaak... komt dat verhaal in de buurt van de waarheid... Rood licht bezorgt volgens haar iedereen een mooie uitstraling. De, de huid krijgt er een mooie, persikachtige kleur van. Verklaart Blaak in 2007 in NRC Handelsblad. De ogen lichten ook wat op. Eigenlijk ziet alles er veel beter uit met rood licht. Ja. Nou, dan weet je dat ja. ook weer. Dus als ik een beetje knap eruit wil zien, dan ga ik achter de auto staan. Dan bijvoorbeeld moet ik wel op je rem trappen. Ga jij op mijn rem trappen? En op jouw rem trappen? je ja, ja, en... ja, ja, mag echt niet in mijn auto. Oh, neem me niet kwalijk dan. Waarom eigenlijk niet? Ja, de, nou, mag niet van Toet, denk ik. Oh, kijk, Toet krijgt weer de schuld. Die is er niet bij, hè? Ja, nou, precies. Ja. ja. Als ik het niet meer weet, geef ik Toet de schuld. Ja, dat is lekker makkelijk. Oh man, <laughs> je hebt geen idee. Maggie! dezelfde het als... Euh... Nou ja. ja, ja. Je weet, weet je trouwens dat, uh, dat mensen uit Volendam-Zandvoort ook ontdekt hebben? Mensen uit Volendam? Ja. Ja, nou, twee, twee mensen uit Volendam, twee zangers uit Volendam, die hebben Zandvoort ontdekt. Oh? Ja. De Dikke Simon maken een videoclip in, in Albert Heijn. In de, op de Grote Krocht had maandag een paar vreemde klanten in huis. Normaal gesproken doen de klanten daar hun dagelijkse boodschappen. Maar nu kwam het hele ploeg opnames maken voor de nieuwe videoclip... van het Volendamse zangduo Nick en Simon. Daar kijk je toch wel een beetje van op. In de, op, de In de Appiehijn. En even later waren de filiaalmanager en de medewerkers eraan gewend. Maar vroegen zich af hoe de videoclip eruit zal zien. Het is wel even afwachten dus. Ja, denk ik. Nou, het is al heel, heel toe. Maar het is, Nick en Simon uit Volendam gaan ik, een video maken in Zandvoort... In Zandvoort en dan kiezen ze de Appie Heijn. Appie Heijn nieuwe maar, Appie Heijn dan, Want Ja, he? Appie Heijn is typisch Zandvoort. Dat kom je nergens anders tegen, nee, Albert nee, nee, nee, Het is echt uniek nou, voor Zandvoort, Dat is goed, hè? Ja, dit, ja, tuurlijk. Het is top voor Zandvoort. Dat maar, ze ja. überhaupt Zandvoort Waarom? kunnen vinden, dat is nogal heel wat vanuit Zwolendam. Nou, ja, ze hebben in Zwolendam ook gewoon... Uh, uh, Tom. -tom? To, nee, ik weet niet of het Tom, Tom is, maar ze hebben gewoon een routeplanner op. Oh, die. Nee. Ja. Jan Jan, Tom, Tom. Maakt het uit. Nee, hey, deze had ik jou nog beloofd. Is het nou Adel of is het nou Pink? Oh, ik dacht dat het weer over het kale mannetje ging dit. Nee, we gaan wel, uh, we gaan wel over een feestje. Oh. Ja, ik, nou, we toch bij Albert Heijn bezig waren. In de maand oktober heeft Albert Heijn, Pink Ribbon... de organisatie die het onderzoek van borstkanker en projecten... op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten... van deze vreselijke, deze vreselijke ziekte financiert, steunt met een boeketactie. Voor ieder verkochte Pink Ribbon boeket... ter waarde van 10 euro ging 2,50 naar Pink Ribbon. Vol trots over de handigde Marit van Egmond van Albert Heijn... In de nieuwe finiaal aan de Groot Grutter aan de Grote Krocht... een cheque van maar liefst 105.000 euro... aan een afgevaardigde van Pick Ribbon. Een fantastisch bedrag werd bij elkaar gebracht... door tienduizenden klanten in heel Nederland... die een speciaal boeket kochten. Goeie... Mooie organisatie. Ja, organisatie. Ja, vind ik ook. Ja, ik heb van dichtbij meegemaakt hoe dat is. Ja. Hè? Iemand met borstkanker. Niet mooi. Nee, niet, uh, niet, uh, nee, niet prettig. Nee. Oeh, Serieuze nood. Ja. Dat was hem even. Nou, oké. Okay. Ja. Hey, um, uh, ja. Andere serieuze noten. Uh, um, zes minuutjes nog. Ja, nou, en dan is uh, het weer klaar voor vandaag. Ja, nou, dat is jammer toch? Het gaat wel lekker zo toch? Ja? ja? We gaan gewoon door het volgende uur. We gaan gewoon. Nee, dat doen we niet. Oh, okay. Nee, dat doen dus we niet. Nee, we gaan, nee, gaan hapjes. Uh, we gaan met de pannen rammelen. Oké. Okay. Wat, wat we morgen ook doen. Sandvoort nou, is al aan het eten hoor. Is dat zo? Ja, joh. Oh? Ja. Joh. Nou, zes uur, dat is toch een etenstijd? Nou, ik, uh, ik loop de gieren van de honger, moet ik zeggen. Oh. <laughs> dus, toet, uh, toet, ja, toetje, ja. hoor je het? Wat, ja, gaan, wat gaan we eten, weet je dat ik al? Ik heb geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee? Nee. Nou, nou nee. Ver, lekker hè? verwennen maar. Je hebt het nog steeds over eten? Ja, ook. Ook. Hé, je gaat er lekker uit met een hele... Een hele mooie. Een hele mooie, ja. een hele oude. En een lange. En een, hele, en een hele lange. lange. Ja. En dan... Uh, tot morgen. Ja, en een heel fijn, uh, fijne avond nog en tot morgen. Oké. Okay. En dan zijn we er hier weer met toet en toetje. Ja. Is ja, goed. Ja. Tot dan. Oké, okay, doei. Oh